9 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. In het noorden van het land is het treinverkeer weer op gang gekomen. De NS en Arriva hebben de dienstregeling de afgelopen uren weer opgestart. Nadat het treinverkeer uren stil had gelegen door de storm. Op enkele trajecten in Noord-Holland rijden nog geen treinen. Bij Nieuw-Vennebreed vanavond een trein tegen een omgewaaide boom. De vooruit raakte beschadigd, maar de trein kon nog wel stapvoets doorrijden naar Sassenheim. Het KNMI heeft het weeralarm beëindigd. In het hele land geldt nu code geel, een waarschuwing voor windstoten. Aan zee stormt het nog steeds. Op de Wadden wordt nog windkracht 9 gemeten. Frankrijk stuurt extra troepen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar zijn nu 600 Franse militairen en dat aantal wordt minimaal verdubbeld. Dat kan volgens president Hollande binnen een paar dagen of zelfs binnen enkele uren gebeuren.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 In Colombia gaat Ingrid Betancourt weer de politiek in. Ze wil presidentskandidaat worden namens de Groenen. Betancourt werd in 2002 gegijzeld door de linkse guerrillabeweging FARC. Ze zat meer dan zes jaar vast in de jungle. In 2008 werd ze door het Colombiaanse leger bevrijd. Als Betancourt inderdaad de presidentskandidaat van de Groenen wordt... is het maar de vraag of ze gekozen zal worden als president. De huidige president Santos is erg populair. Mogelijk zal hij haar als vicepresident benoemen.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 Haarmebevekkers, ja, informatie. Er zijn drie meldingen over de spoorwegen tussen Zevenaar en Doetinchem. Rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Dan ligt er een boom op het spoor tussen Leiden en Hoofddorp. Daar rijden ook geen treinen. En er rijden geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam Centraal. Daar hangt daar iets in de bovenleiding. In alle drie de gevallen is de vertraging meer dan een uur.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Economiejournalist Frederike Hegger en bitcoin-ondernemer Rutger van Zuiddam zijn hier te gast. Goedenavond, dame en heer. Goedenavond, zometeen over de kansen en de gevaren van de Bitcoin. Want Jeroen Dijsselbloem heeft ons deze week weer eens erg flink gewaarschuwd. Pas op, maar. Um... Jullie zijn er groot mee geworden. Nou ja, jij zit er al wel een tijdje in Rutger, toch? Sinds wanneer heb je ze? Uh, nou, Ik heb ze op verschillende momenten gekocht. Maar vooral begin dit jaar. Begin dit jaar. Ja. Dus jij behoort niet bij die mensen die godsgruwelijk rijk mee zijn geworden? Nee, dat dat, helaas niet. Dat, nou, nee, dat vind ik niet zo heel erg hoor. Als je ze in 2009 had gekocht ja. en je had ze op tijd verkocht, dat, dat zijn de miljonairs van nu, de nieuwe miljonairs. Ja, ik betwijfel of die mensen het verkocht hebben, maar, maar, die, uh, ja. maar ja, dat zijn wel mensen die, die uh, hun bitcoins aanzienlijk in waarde hebben zien stijgen ten opzichte van euro's en dollar's. Ja. Dat klopt. Wat is die nu waard, Frederike? Weet je dat je hoofd? 1 bitcoin? 1040 is? dollar of zoiets. Ja. Flink wat dus. Ja. Goed, zometeen de ins en outs van de bitcoin. En iedere donderdag dan druik ik met crimejournalist Mick van Weli in de wereld van de misdaad. Mick, zometeen hebben we het over de criminele infiltrant. Er is sprake van dat hij terugkomt. Ja. Um, jij bent voor. Ik ben voor, uh, is voor onder strenge voorwaarden, maar ik ben wel voor. Ja, en hoe dat zit, horen we zo. Wil je meer weten? Facebook.com slash Today. Of. Wat hebben heerlijke handdoeken.nl. Verslavingstherapeut Patmets.nl. Café De Waag in Delft en rijschool het Gerij in best bij elkaar gemeen. <laughs> Nou, je kunt het tegenwoordig afrekenen met bitcoins. Dat is die dekselshandige virtuele munt waar veel om te doen is. Nerds zien het als de valuta van de toekomst... maar politie die weten zich er of geen raad mee... of ze waarschuwen voor de gevaren van de bitcoin... als het een bubbel blijkt te zijn. China verbood vandaag banken om de bitcoin te gebruiken... en dat terwijl de Chinese burgers er juist dol op zijn... legt deze correspondent uit. Ze hebben inmiddels heel veel geld verdiend. Maar is er is ook niet echt een plek waar ze dat geld in kunnen investeren. Dus ja, als er dan iets nieuws opduikt op de markt zoals zo'n Bitcoin en digitale munt, dan zien ze dat als een uh, nieuw avontuur. De koers daalde flink van de bitcoin, na dit bericht uit China, van 900 naar zo'n 680 euro. Hij is inmiddels wel weer wat hersteld, rond de 800 euro. Twee bitcoin-experts, hier in de studio, journalisten en economieblogger Frederike Hegger en Rutger van Zuidam, ondernemer en oprichter van Into Bitcoin, en daar ontwikkelen en kickstarten ze initiatieven die gebruik maken van de bitcoin. Precies, Rutger, we zeiden net vroeger, ooit toen het begon, kocht je één pizza voor bitcoin en nu Hoeveel? Uh, nou, nu kun je voor één bitcoin wel 800 pizza's kopen, bijna. Kijk, dus, uh, kom maar, ik. ik... Ja, toen, toen we het Bitcoin Café in Groningen organiseerden... toen uh, kochten we in oktober een, een biertje voor 0,03 bitcoin. Maar dat is achteraf gezien uh, wat uh, duur biertje gebleken. Maar ja, het gaat natuurlijk wel om wat het biertje op dat moment waard is. Ja. Uh, en, uh, en wat dan uh, de koers uh, zou zijn. Uh, maar, maar als ja. je ooit was ingestapt, zeiden we net al in 2009... en je hebt uh, nu uh, verzilverd, dan ben je een gelukkig man. Dan heb je veel euro's. Ja. Dan heb je veel euro's, ja. Frederike, um, ja. jij um, bent journaliste en je hebt het blog Economie van Morgen... Mm -hmm. Dan probeer je ingewikkelde financiële kwesties wat inzichtelijker te maken. Ja. En op een dag dacht je, die bitcoins, daar moet ik ook maar eens in duiken. heb je gedaan. Ja. Um, jij hebt nu um, 0,2 bitcoins. Ja. En dat heb ik bewust gedaan, want ik dacht... dan kunnen ze niet achteraf zeggen... kijk, jij hebt heel veel bitcoins en daardoor schrijf je er nu over. Of probeer je te promoten of zo. Dus ik dacht, ik doe gewoon ik... een klein stukje bitcoin... en dan weet ik hoe het is. En dan uh, kan ik er uh, misschien beter over schrijven. Ja. We hebben het zo meteen over de gevaren... die Jeroen Duizelbloem aan alle kanten ziet. Nou, Dwelling heeft er gisteren nog over uitgeladen. Zeker, ja. Maar eerst even toch voor de leek. En uh, de, daar volgens mij zijn wij dat allemaal aan tafel... behalve jullie tweeën. Leg nog even uit even kort hoe het werkt. Hoe kom je aan bitcoins? Uh, nou, ik dacht dus ook dat het heel erg ingewikkeld was. Ik ging er helemaal voor zitten. En ik dacht, ik ga een hele lange blog schrijven over hoe dat werkt. <laughs> uh, maar dat bleek eigenlijk redelijk eenvoudig. Ik moest uh, mijn bitcoin wallet moest ik op mijn computer zetten. Een dat... bitcoin portemonnee? Een daar... bitcoin portemonnee, ja? inderdaad, ja. Dat duurde even, want hij moet synchroniseren met het netwerk. Een soort van, je krijgt een blok... Nou, ik zal het niet ingewikkeld maken. Maar in ieder geval, het, het duurt even. Twee het dagen. is er, want even voor de helderheid... de Bitcoin portemonnee daarin beheer je ze. Dat is een, een, eigenlijk een virtueel mapje... die je bijvoorbeeld ja. op je bureaublad kan bewaren. Het is zoals het eigenlijk zegt, het is je portemonnee. Ja. Op je computer, of op je mobieltje. Um, en uh, toen ging ik naar uh, Bitonic... En dat is eigenlijk een soort van uh, een plek waar je dus je bitcoins koopt. En dat deed ik met Ideal. En dan vul je je bankgegevens in. En dan zeg ik, uh, ik in mijn geval zei ik, ik wil 50 euro. En dat omgerekend naar bitcoins. Dat was 0.2. Uh, en toen uh, stond het er binnen een paar seconden op. En dan heb jij dus een, een mapje... Staat bijvoorbeeld op je broblad en daar zitten ze in. Virtueel. Dus, ja, er staat, er staat heel saai. Er staat 0,2 bitcoin. En dan denk je eigenlijk, nou wat is weinig. Hoe <laughs> moet ja. ja, ik er nou mee? Ja. Nou ja, uh, pizza's bestellen bijvoorbeeld. Doe je dat wel eens, Rutger? Uh, ja, we hebben <laughs> natuurlijk wel wat, uh, wat dingen geprobeerd. Uh, dat is, uh, ja, zeker. Maar ik ja. koop dan wel gelijk de bitcoins ook wel weer bij, moet ik zeggen. <laughs> dus uh, overigens kun je in je portemonnee ook zelf rekening uh, aanmaken. Dus net zoals dat een bank een rekening voor jou aanmaakt... kun je in je portemonnee kun je zelf rekeningen voor, voor jezelf aanmaken, zeg maar. Ja, maar dat was ik vergeten te zeggen. Ik moest eerst een bankrekeningnummer aanmaken. En vervolgens moest ik dan het geld van mijn ING-bank... Zeg maar, moest dan naar dat rekeningnummer toe. De vraag is natuurlijk een beetje, want je leest er af en toe wat over in de kranten en, en dan zegt Duizelblom er iets over, nou het Wellink, maar hoe groot is het eigenlijk in Nederland? Nou, in Nederland uh, is de schatting dat er enkele tienduizenden gebruikers zijn tot ongeveer honderdduizend. Uh, afgelopen jaar is de, de, de meest bekende portemonnee is, uh, meer dan 60.000 keer gedownload. Ja, maar dat, er zijn er velen. Hoe bedoel je de meest bekende portemonnee? Nou ja, de, de, de, uh, de meest gebruikte portemonnee tot nu toe... Uh, is de, de, de QT-wallet, zoals die heet. Maar die, wordt dan, die kun je op je laptop installeren, inderdaad. Uh, dat maar is ook... een, een vorm van een bitcoin-portemonnee die, die je kan gebruiken. Ja. Er zijn er meerdere, Ja, zeker. Ja. Uh, er zijn ook speciaal voor uh, mobieltjes. En uh, je, kan, je hebt ook een soort van gmail voor, voor bitcoin. Dat heet blockchain.info. Uh, dus ja, je hebt allerlei verschillende vormen van portemonnees... Maar die is 60.000 keer ge gebruikt. Dat betekent dat er 60.000 nieuwe gebruikers zijn. Ja, nou, je kan ook misschien kunnen dingen ook wel twee keer downloaden. Maar het betekent ja. in ieder geval wel... Hè, Nederland staat op de zevende plek uh, wat dat betreft, wereldwijd. Dus, dus Nederland is wel een van de voorlopers, uh, zou ik zeggen... in, uh, in bitcoin-acceptatie. Ja. En je kan dus op steeds meer plekken echt met de bitcoin betalen. Niet alleen thuisbezorgd, maar ook in, in cafés. Zeker. Een en aantal, in je veel. Dat? Want ik zag bijvoorbeeld laatst dat er een café is... volgens mij een wagen of de wagen... Tot... Waar je dan kan betalen met bitcoins. Ik zit op het terras en ik wil uh, een broodje tonijn bestellen en een paar biertjes. Hoe betaal ik dan met bitcoins? Nou, uh, ik weet niet precies hoe de wagen het heeft geregeld, maar hoe wij, hoe wij het in Groningen hebben geregeld, is dat je uh, degene die het uitserveert die de, die de rekening brengt, die toetst het bedrag in. Of die toetst eigenlijk ik wil de rekening, maar in plaats van pin drukt hij op bitcoin. Je krijgt een QR-code, zo'n dus vierkante barcode met het bedrag eronder. Je scant het met je portemonnee. In dit geval, je mobiel is dan wel makkelijk. Dat je niet met je laptop in de weer hoeft. Ik zijn het laptop, maar, maar natuurlijk, je hebt, je hebt ook gewoon een appje op je telefoon. Precies. En je scant het. Uh, je kan uh, je, met je pincode, als je die hebt ingesteld, nou, dan heb je het betaald. Gewoon en dan, ja. Dat is het dan. Zeg maar. Je hebt geen pasjes, geen cash of wat dan ook. Je betaalt en en met je mobiel. En als je nou fooi krijgt, dan moet je naar je baas gaan en zeggen aan het eind van de avond. Ik heb, ik heb ongeveer 8,5 Bitcoin het goed van. je. Ja, het, 8, dat dat zou niet gek zijn, 8,5? Oh ja. ja, ja. 0,8. Is ook goed. Ja, nou ja, goed, er zijn dus al speciale. Er zijn, je kan je voorstellen dat er ondernemers nadenken over: hey, uh, hoe gaat het in de horeca? En wat voor betalingsprocessen spelen daar een rol? FOI is natuurlijk een heel belangrijk aspect daarin. Dus. Je kan er donder op zeggen, binnen nu en afzienbare tijd... zijn er uh, portemonnees waar een voi-functie in zit. De digitale voi-pot. Ja, en die wordt automatisch gesplit. Bitcoins. Dit even over het gebruik. Zometeen meteen over de gevaren, want die zijn er legio. Wordt er gezegd. You got to let Hij is veelvuldig gepluchter, Onze grote man op vrijdag, Erik Corton. En ik vind het ook echt schitterend. Chris Berry en Perquisite, let go. Donderdag, crime dag bij BNN Today. Mick, justitie wil de criminele infiltrant terug. Die werd afgeschaft, we weten nog wel, na de IRT-affaire, begin jaren 90. Even om het geheugen op te frissen. Uh, drugs mochten toen van justitie worden doorgevoerd door uh, zogenaamde uh, criminele infiltranten om uiteindelijk daarmee allerlei drugslijnen op te rollen. De kleine maar, jongens, grote jongens pakken. Ja, maar die infiltranten die gingen er fijn. vanzelf uh, hetzelfde vandoor met het geld en met de drugs. Um, afgelopen zomer stuurde minister Opstelte een brief naar de Kamer waarin hij zei van. Nou, eigenlijk wil ik die, die uh, infiltrant wel weer terug hebben. Ik zie daar wel nut in. En vandaag was hier een hoorzitting over. En het lijkt erop. schijnt het dat een gedeelte van zijn collega, collega-politici. dat hij die heeft weten te overtuigen. namelijk CDA, PvdA en VVD. die lijken er wel voor te porren. En nou zeg jij, mee van. Nou, ik mag die opstelte wel, tenminste op dit punt. Ik vind het eigenlijk wel een goed plan. Ja, uh, ik vind. Uh, ik vind. Uh, uh, ik vind het een goed instrument. En uh, op zich vind ik het een goed instrument. En het is zo. Kijk, je krijgt. Letterlijk oren en ogen in een criminele organisatie. Je kunt heel goed bewijslasten opbouwen. En je weet hoe alles reilt en zeilt. Op het dat je vertrouwen geniet binnen zo'n criminele organisatie. En uh, alleen je moet allerlei goede afspraken maken. Maar door de irt affaire is het een taboe opsporingsmiddel geworden. Ja. Het liep gigantisch uit de klauwen. En daardoor is dus gezegd nooit meer doen. Maar dat is eigenlijk zonde. Je moet het... Je moet juist de lessen trekken uit die TFR affaire En het wel opnieuw een kans geven, vind ja. ik. Nou, zegt Opstelten van... Um, ik wil het vooral zetten, inzetten, die criminele infiltrant... in het geval van de georganiseerde misdaad, lijkt me logisch. En gesloten criminele groeperingen. Ja. Waar, waar heeft hij het dan over? Ja, uh, lastig... Uh, hoe moet je dat zeggen? Bijvoorbeeld etnische groeperingen waar je heel moeilijk... Uh, ja, bijvoorbeeld waar tappen lastig is. Of in elk geval hele gesloten uh, groeperingen. Bijvoorbeeld... Uh, de Chinese maffia. Uh, bijvoorbeeld criminelen. De Outlaw Motorbendes, zoals ze worden genoemd, zoals Hells Angels, Satudara. Dara. Want uh, daar kom je niet zo makkelijk binnen. Daar kom daar niet leg je tussen. Niet, zo, niet zo makkelijk een, een, inderdaad een nee. afluisterapparaatje. Er, nee, dat, onder dat zijn een hele gesloten, gesloten organisaties. Uh, voordat je daar uh, een van hun bent of lid bent, uh, ben je eerst een hangaround en een prospect en weet ik het allemaal wat. En het duurt nu twee jaar voordat je ertussen zit. Nou, dat is iets. Waar, waar je een infiltrant langzaam kan laten groeien, langzaam deel uit kan laten maken van zo'n organisatie. He, dat, dat, ja, dat ze ja. justitie probeert uh, te bestempelen als criminele organisatie. Nou, het lukt om wel individuele leden aan te pakken, maar nog steeds niet helemaal duidelijk. Dus in dat nou soort echt... gevallen, dat is bij waar dat, jij zegt, het is eigenlijk de enige manier om, om zo'n uh, bende aan te pakken. Ja, ik denk. Nou, het is een hele goede manier, denk ik. Je, je, je kan daarmee uh, wat justitie graag probeert. Uh, echt in, aantonen dat, dat, dat het een criminele organisatie ja, is, ja. als het zo is. Ja. Eén van de sprekers vandaag tijdens die hoorzitting... dat was uh, strafjurist en raadsheer van de Hoge Raad uh, Ibo Buruma. Buruma, hij zat ooit in de commissie van Tra... Uh, bijna twintig jaar geleden, die die IRT-affaire onderzocht. En hij zegt... Um, Oké, okay, prima, criminele infiltranten. Maar het moeten vooral een beetje de kleine mannetjes zijn. De boekhouders en de chauffeurs. Die zouden we wel moeten inzetten. Ja. Terwijl Stelte juist zegt, uh, je moet grote jongens gebruiken. Ik ben het helemaal eens met Buurdenma. Trouwens, het is wel opvallend. Hoor, want advocaten of juristen zijn vaak eigenlijk tegen die, uh, die infiltrant. Maar uh, wat hij zegt klopt... Juist door kleine mensen in te zetten, kun je. Die zijn wat meer low-key in de organisatie, misschien wat minder verleiding om fouten te maken. Dat was natuurlijk ook het hele probleem met de eerder heren Wie zet je in? En moet je daar hele grote vissen voor gebruiken, hele grote criminelen voor gebruiken? die lopen ook meer gevaar. Je kunt bijvoorbeeld beter misschien, denk ik, een boekhouder of een. Of iemand die in de logistiek zit. Je zag bijvoorbeeld nu in Tilburg, er loopt een heel groot onderzoek. Mm -hmm. Daar is een soort bedrijfsleider, annex boekhouder, is daar uit de school geklapt. En uh, die, die was pissig op zijn organisatie en heeft daar open kaart gespeeld. En werk alles verteld over hoe het rijlt en zelt. Wie zijn de makelaars die erin zitten, wie van de bank, wie van de gemeente. En zo zie je dat een, een kleine radar in het geheel heel veel kan vertellen... Uh, dus het is helemaal niet zo dat je een grote jongen dat moet gebruiken. het kleine radertje, dat, dat levert wat minder risico op. Het levert min, minder risico op, die werkt wat low-key. Oh. Die zal minder snel misschien gecontroleerd worden. Je kunt veel meer vanuit een beetje een low-key-positie dat doen... dan nou ja. meteen de grote jongen zijn. En, en misschien niet onbelangrijk wat jij zegt... hoe groter de vis, hoe meer risico die loopt ook uh, om mee te doen. Ja. Namelijk van zijn criminele vriendjes. En niet alleen hij. Uh, op het moment dat je een, een, een informant gebruikt... dan. Uh, loopt niet alleen hij gevaar... maar ook de politie loopt gevaar. Hij, hij is natuurlijk misschien chantabel... en via hem kunnen ze weer uh, een ingang krijgen binnen de organisatie... als hij overloopt of onder druk wordt gezet. Dus dat zijn wel de grote gevaren. Ja, want even een voorbeeld uh, van zo'n grote vis. Um, Paul K. Ja, wel, Paul de Coureur. De, de, de coureur. Um, daar en, is het flink mis mee gegaan. Ja, dat is een van de bekendste voorbeelden. Uh, Paul K. die, uh, die infiltreerde in uh, een excercie-bende van Boerde Gijs... en uh, mm -hmm. een, een andere organisatie van Henk Regenwoud. Uh, nou, daar is... Iets van 80.000 kilo hasjes daar Nederland binnengekomen. En 22.000 kilo verdween gewoon op de markt. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk doorgelaten. En ja hij heeft zich verrijkt. Hij heeft ontzettend veel geld ermee verdiend. En later is hij zwaar in de problemen geraakt. En moest beveiliging zorgen. En hij zegt nog steeds, ik moet achterom kijken. En hij zegt ook nu, van, doe het vooral niet... Uh, maar dat, dat, is, dat is een voorbeeld van hoe het echt uh, misging. Maar goed, hij was de grote vis. Misschien met een klein boekhoudertje is het inderdaad uh, wat minder ja. risicovol. Ja. Nou is natuurlijk, nou, je begon al te zeggen van ik ben ervoor. Maar wel onder strikte voorwaarden. Ja. Want wat er toen gebeurd is met de irtf veren wat er boven tafel is gekomen, die risico's, dat mag nooit meer. Nee. Nee, en, en er zijn, het, het is vrij goed te regelen, denk ik. Bijvoorbeeld, uh, door net als bij andere bijzondere opsporingsmiddelen... zoals TAP en zo, dat je een onafhankelijke rechter het laat toetsen... de inzet en ook gedurende het proces het bewaakt. Een onafhankelijke een rechtercommissaris. Justitie wil dat niet. Die zeggen, we willen het zelf doen. Nou, dat is volstrekt onacceptabel. Ik bedoel, juist bij zo'n middel mm -hmm. moet je zorgen... dat je een onafhankelijk iemand dat laat toetsen. Uh, je moet van tevoren goed zorgen dat je de veiligheid van iemand kan waarborgen. Wie kies je ervoor? goed over na nadenken. Hoe zorg je dat iemand zijn veiligheid wordt gegarandeerd... Euh, als hij ermee stopt. Om, met dat, als je dat soort dingen goed afspreekt... Dan, moet, dan kan het prima. Wat denk je? Gaat het gebeuren? Komt het erdoor? Nou, binnen het huidige kabinet kan alles. Of tenminste met uh, Teven opstelt. Dus ik denk dat het uh, er uh, wel komt. Ja. De criminele infiltrant wellicht komt hij weer terug. En Mick, uh, onze misdaadman is voor. Tim Knol, adem ah, ben ik gek op. Motion of Life. Disappearing the woods, singing of the wind, escapes up high. Losing track of The dancing beat zo lang geleden kwam zijn derde studioalbum uit Soldier On. En het regende sterren, kan je wel zeggen. En ik hou van hem. Tim Knol, Motion of Life. Radio 1, PNN Today. Politicoloog en journaliste Monique Samenwel... Die reist door het Midden-Oosten. Ze schrijft daar over de veranderingen en de revoluties. En de komende weken is ze in Egypte. En speciaal voor ons houdt ze een dagboekje bij. Als ik nou een simkaart koop of een blikje cola, waar ik ook kom, geven de mensen af op de moslimboederschap en hun aanhang. Die niet alleen de stad vernielen, maar ook een algeheel gevoel van onveiligheid geven. De berichten van bommeldingen en afgebrande kerken zijn niet uit de lucht. Net zoals politieauto's en legervoertuigen die in een hinderlaag worden gelegd. Of gisteren het nieuws van een van de belangrijkste politieagenten van het land. Die door 17 kogelschoten omkwam. En toch merk ik een gevoel van optimisme. Nu de nieuwe grondwet steeds permanentere vormen aanneemt. En Egypte meer vrijheid en meer toekomst biedt. Dan de mensen ooit hebben gehad. En tegelijkertijd is er nog steeds een probleem. Van de moslimmoederschap aanhang. Die in het nieuwe Egypte geen plek zullen hebben. Er is geen ruimte meer voor islamitische partijen in dit land. En wat de mensen betreft überhaupt geen ruimte meer voor islamisten. Die weliswaar master islamia mogen schrijven op de muren. Maar waar even later de gewone burgers gewoon weer overheen schilderen. En boodschappen schrijven voor Sisi en voor een seculier modern Egypte. Dit is Monique wel vanuit toen wat letterlijk olijf betekent. Een drukke Volkswijk, waar moslims en christenen vreedzaam samenleven en weinig moeten weten van schreeuwende en boze moslimbroeders. Tot morgen. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Zometeen praten wij verder. Waarom moet Jeroen Dijsselbloem de bitcoin niet? En over een uurtje sluit de Rijkswaterstaat de Oosterscheldekering. Tegen Tine bellen we even met een verslaggever van Omroep Zeeland. Hij is erbij. Dit is Radio 1. E. Eerst het NOS journaal met Christian Bonenbakker. De brandweer heeft duizenden meldingen gekregen over stormschade. Dat gebeurde vooral tussen 4 uur vanmiddag en acht uur vanavond. De meeste meldingen kwamen toen uit de regio Haaglanden. Eerder op de middag werd er juist veel schade gemeld in Noord-Holland en Gelderland. De bemanning van een Zuid-Hollandse kotter brengt pakjesavond noodgedwongen op zee door. De vissersboot kwam in de storm vast te zitten in de beruchte vaargul Het Slijkgat bij Goeree Overflakkee. Het is nog niet gelukt de kotter los te trekken. Dat wordt morgen pas opnieuw geprobeerd als het weer hoogwater wordt.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 Het is 5 december en iedereen behalve ja, wij vijf eigenlijk zit lekker thuis, knus met chocolademelk en sfeer en cadeautjes, gedichten, alles. En dat lijkt allemaal heel gezellig, maar heel veel mensen kampen nog met een Sinterklaas trauma uit hun jeugd. Ik heb er zelf een kleintje. Ik kreeg tussen mijn vierde en negende jaar elk jaar een levende bever op Pakjesavond. Ja, dat was eigenlijk het enige wat voorhanden was in de streek waar ik vandaan kom. En daar moest hij wel een heel jaar mee doen. Ja, zo, zijn er, ja, echt waar, ja, ja. zo zijn er nog veel en veel meer schrijnende verhalen. Als klein meisje was ik doodsbang voor Sinterklaas, maar vooral voor het idee dat hij s'nachts in mijn huis zou rondlopen. Dus dat ik naar de wc ging bijvoorbeeld en dat ik hem dan tegen zou komen. Dus had ik bedacht dat ik mijn schoen in de schuur ging zetten. Dus moest mijn moeder iedere avond de kou in en daar een cadeautje in mijn schoen doen. Als er een zak voor de deur stond waren we echt dieper, dan waren we aan het schreeuwen, aan het rondrennen. Dus mijn ouders hadden een keer het leuke idee... om een keertje aan het einde van alle cadeautjes... nog een zak te vullen met al het cadeaupapier wat wij al hadden... en weer op de deur te kloppen. Dus wij pakken die zak weer helemaal hippie hippie hieper. Zak leeg gegooid. En echt, er zat alleen maar papier in. Dus wij echt gewoon janken, janken, janken. Ja, eigenlijk waren al die cadeautjes die we daarvoor hadden gehad... gewoon niks meer waard. Het was gewoon kut. Ik ben inmiddels thuis en mijn broertje gelooft nog in Sinterklaas. En ik net niet meer. Maar ik dacht, nou, mijn broertje gelooft nog in Sinterklaas. Dus ik heb ook nog een leuke pakjesavond. Dus ik heb me eigenlijk heel erg verheugd op allemaal leuke cadeaus. En mijn broertje bleef maar cadeaus krijgen en zo. En er lag één ja, cadeau voor mij. Dat was groot en plat. En het was eigenlijk... Een bureau-onderlegger met een landkaart erop van heel de wereld. En dat was het enige wat ik had. En ik had me zo verheugd op een leuke pakjesavond, Dus toen moest ik huilen. De Sint is maar één keer bij ons langs geweest. Dat was bij een vriendinnetje thuis. Hij kwam, wachtelde een beetje door de gang... strompelde toen de woonkamer binnen. En we dachten al, wat doet hij raar en hij beweegt ook zo gek. De baard hing een beetje scheef. En toen ging ik op zijn schoot zitten. En hij rook ook een beetje raar. Heel erg streng. En ik dacht, dan klopt hier iets niet. En uiteindelijk bleek dat hij gewoon zwaar dronken was. Dus uh, ja, dat was mijn uh, enige ervaring met Sinterklaas. En tegelijkertijd ook de ergste. Man, wat een trauma's allemaal over Sinterklaas. Aan tafel nog steeds Frederike en Rutger. We praten zo meteen verder over de bitcoins. Frederike, jij, jij hebt, had het ook niet altijd makkelijk vroeger hè, met Sinterklaas. Nou, ik maakte het meer andere mensen niet uh, al te makkelijk. Want ik heb ooit mijn schoonzus een, een Sinterklaas trauma... Uh en gegeven, doordat ik bedacht dat het misschien leuk was... om haar een huisdier te geven. beetje herkenbaar misschien, ja. Uh, nee, een, een konijn. Dus die had ik... Ik was 15, ik dacht, dat is echt een heel leuk cadeau. Dus die had ik stiekem op zolder ver, verstopt. En toen had ik een gedicht gemaakt en aan het einde stond er... De, en, en haal het konijn maar van zolder. En iedereen dacht, nou, dat kan niet. En toen ging iedereen naar zolder en toen zat daar inderdaad de konijn... en toen moesten ze dat konijn mee naar huis nemen. En nu haat ze je nog steeds. Ja, ze hebben in ieder geval nu een kat en een konijn is naar de konijnenboerderij. Maar hij is vast oh, nou ja, achtergelaten. Oh. Ja, of, of hij is dood, dat zou natuurlijk okay. ook kunnen. Ja. Rutger? <laughs> nou, ik heb niet echt een trauma, maar ik weet nog wel heel goed dat ik Sinterklaas nooit kon vinden als die pakjes er eenmaal waren. Dat, ze, <laughs> ja, dat is wel... Er uh, waar, wordt waar, uh, op de deur geklopt, die pakjes staan er in één keer... Maar Sinterklaas was ergens uh, te bekennen. Uh, en uh, nou, dat is me wel bijgebleven. Maar uh, uiteindelijk niet echt een trauma. Heerlijk uh, toch? Ik ja, je... heerlijk. Ja, ja. ja Mick? Uh, ik heb geen uh, trauma's. Uh, maar ik, uh, mijn vader was uh, Sinterklaas op de lagere school. En uh, al vrij snel had ik het gevoel dat het iets niet klopte. En toen zei ik thuis tegen mijn vader: Papa, je praat net zoals Sinterklaas. <laughs> oh. En mijn moeder vertelde het, dat ik altijd verschrikkelijk in de weer was met winterpenen en het hele huis lag ja. vol met herkenbaar. Ja, ja. Maar dat jij niet thuis hoeft te zijn voor je kinderen nu. Luisteren ze? Uh, nee. Nee, nee, nee, nee. Ja, op zaterdag. Oh, zaterdag. Oké. Okay. Jimmy Nail, 1 No Doubt.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 Minister Dijsselbloem van Financiën die waarschuwde deze week voor de gevaren van bitcoin. Daar hebben we het over. Aan tafel nog steeds economiejournalisten Frederike Hegger en Rutger van Zuidam. Um, vandaag ook nog trouwens het bericht dat de Chinese Centrale Bank het financiële instellingen zoals banken verbiedt om de bitcoin als betaalmiddel te accepteren. Um, heel verhaal daar, veel Chinezen doen aan bitcoin, zijn er druk mee. Maar laten we het even meteen vertalen aan de hier, want dat is wel zo interessant voor ons. Want ook onze banken staan er niet echt heel erg te juichen. Er uh, was het bericht uh, een tijdje geleden al, dat Rabobank een paar keer uh, betalingen uh, voor bitcoins heeft tegengehouden. En uh, Frederike, jij hebt hetzelfde meegemaakt bij ING. Nou ja, dat is dus twijfelachtig. Ik had net nadat ik die bitcoins had aangeschaft, ging ik iets anders kopen. En toen kwam ik steeds op het eindscherm van mijn bitcoins. Dus kon ik uh, dat ik die bitcoins had aangeschaft van ing. Dus ik kon. Dus, dat, even, dus nog helderder. Ja. ja je wilde bitcoins kopen en dat doe je gewoon door via je bent bij ing. Ja. Omdat met je ing met ideal of zo, ik weet niet hoe ja, je dat betaalt. Dat ging allemaal heel erg goed. En die... dan heb je een eindscherm van ing. Van, nou, je hebt betaald. Zeg maar dit of dit is afgeschreven. Super. Ja top. Uh, nou dat staat er niet natuurlijk, maar goed, maar zo. Dat um, leuk zijn. staat er zeker niet. Uh, maar daarna wilde ik weer wat gaan kopen, weet ik veel, uh, pizza's, maar dan niet met bitcoin of zo. ik weet het niet of een boek. gewoon een andere betaling, ja, niet precies. met bitcoins. Ja. maar dat lukte niet, want ik kwam de hele tijd op dat scherm van uh, van die dat ik die bitcoins had gekocht en dat vond ik vreemd en toen ging ik natuurlijk googelen en toen zag ik dat andere mensen met ING en bitcoins ook moeite hadden gehad en Rabobank maar het is natuurlijk absoluut niet te bewijzen en misschien was nee, er wel. Nee, het is misschien gewoon een, een storing Misschien was ofzo, wel een toch? storing dat je daar een ja, dat schermpje krijgt. Dat zou ook heel goed kunnen. Maar wat zou het wel kunnen zijn? Want je hebt het even gegoogeld en meerdere mensen hadden het. Er waren meer mensen, maar er zijn vooral mensen die uh, last hebben gehad bij de Rabobank. Want misschien kan jij dat uitleggen. Wat was er aan de hand bij de Rabobank, Rutger? En nou, daar heeft een uh, ethische commissie uh, zich uh, uitgesproken, intern. Want we weten dit omdat het is uitgelekt. Mm -hmm. uh, maar dat, uh, dat zij eigenlijk uh, op ethische gronden uh, de bitcoin uh, aankopen liever niet willen faciliteren. Dus als ik bij Rabobank ben en ik wil via mijn Raborekening met Ideal bitcoins kopen... Nou, tot dan... nu toe is het mij goed afgegaan. Maar ja. er zijn ook een heleboel mensen die niet. daar uh, problemen mee hebben gehad. En kennelijk uh, willen ze dat uh, liever niet. Maar die... Er zijn ook overigens banken die, die echt met, met, met grote nieuwsgierigheid... en ook openheid mm -hmm. naar bitcoin uh, kijken. En daar heb ik ook gesprekken mee. Maar dus zijn dat... er echt mensen die hebben geprobeerd om met, via hun raborekening... bitcoins te kopen en dat het dan niet lukte? Ja. Dat is gebeurd. Ja, en ja. hun rekening werd geblokkeerd en uh, dergelijke. En er werden daar ook, uh, ja, die werden ook opgebeld van... Uh, hey, uh, ja, u, bent, u hebt bitcoin gekocht, maar dat wilt u helemaal niet. Of wat dan ook. Dus eh, best wel gekke... Uh... Maar ze werden opgebeld door iemand van de Rabobank? Ja, of ze hebben zelf de helpdesk gebeld. En dan, uh, en dan werd gewoon gezegd van, Ja, uh, bitcoin is illegaal. Of uh, wat dan ook. Er zijn best wel... Onwaarheden over de, uh, over de telefoon uh, gegaan, kennelijk. Dat hoor je in ieder geval terug op de internetfora. Ja. Maar, maar is het niet even met mijn boerenverstand, is het toch heel raar? Ik, ik mag toch zelf weten wat ik koop. Dat, zou je, dat zou je denken. En uh, ja, ethische gronden, dat is ook. Uh, ja, nou ja, want, wie want bepaalt dat dan? De Rabobank, dat is dus uitgelekt in een stuk. Die hebben gezegd: op ethische gronden hebben wij liever niet dat onze klanten. Het was bitcoins ook. kopen. Commissie-ethiek. Ja, commissie-ethiek. Wat, wat, wat, ja. wat bedoelen ze daar nou mee op ethische gronden? Nou, zij hebben verwezen naar uh, mogelijke uh, ja, gebruik door crimineel uh, crimineel geld en, en witwaspraktijken. Uh, uh, dat, dat is in ieder geval in dat stuk uh, genoemd. Ja. Uh, Want dat is een beetje het gevaar. Dat, of tenminste, het gevaar. Dat, dat is natuurlijk ook wel. Dat lees je genoeg in de krant dat. Bitcoin sluit je natuurlijk de banken uit. Het gaat tussen twee mensen bijvoorbeeld onderling. Dus het wordt veel gebruikt om geld weer te wassen. Nou ja, ik vind het heel opmerkelijk Hoeveel dat dat steeds dat wordt genoemd wordt. Ook in media, maar ook door economen en, en dergelijke. Maar, want als je bitcoins vergelijkt met gewoon contant geld... dan is contant geld, euro's en dollars, veel anoniemer dan bitcoin. Want alle bitcoin-transacties staan gewoon openbaar geregistreerd. Dus eigenlijk is bitcoin helemaal niet zo heel geschikt voor criminelen... Uh, het geld is gewoon heel makkelijk te traceren. En, je, en zou juist he, overheden aan moeten spreken. En zeker een belastingdienst. Want alle transacties die gebeuren zijn openbaar. Ja, maar maar dus, uh, dus eigenlijk als jij zegt... Dit, dit gebruikt de Rabobank dan als excuus. Um, eigenlijk willen ze toch, lijkt mij... Daar komt het in feitelijk op neer. Ze zijn gewoon heel bang dat dit een geduchte concurrent wordt. Ze zijn bang dat zij hun klandizie verliezen, lijkt mij. Het kan, of is het te simpel geredeneerd? Het, het, het is een redenatie, dat kan ik heel erg uh, op zich uh, begrijpen. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon nog uh, even de pas op de plaats willen maken. Even zeggen van, uh, eerst doen we dit niet. Uh, en dat ze nu nog steeds aan het onderzoeken zijn... wat ze er dan wel mee zouden kunnen... en hoe ze klanten wel beter kunnen gaan bedienen. Uh, maar dit is op zich geen handig signaal, denk ik, uh, nee. Nee. Het is ook nog een beetje onbekend, hè? Ik bedoel, voor... De, je zegt, ze zijn er ook heel vaag over. Ja, ja. ja het, het, is, het is onbekend, het is nieuwe technologie. Het staat in de kinderschoenen. Um, het, het is sensationeel qua ontwikkeling in de zin van uh, de koers, de koers en uh, de partijen die erin meedoen, de, ja. de investeerders die erin stappen. Dus ja, het, het, het heeft nogal wat. Uh, ja, het brengt nogal los. Even naar minister Duisenberg. Die zei deze week, ja, um, ik heb er toch een beetje moeite mee. Luister even mee. Ze vallen niet onder toezicht, ze vallen niet onder de wet financieel toezicht. Het zijn geen erkende betaalmiddelen. Er zit dus ook geen enkele garantie op. Er is niemand die het uitgeeft. Zoals de euro's worden uitgegeven door de overheden in Europa. En als je daar geld in hebt, dan val je onder het depositogarantiestelsel. Al die waarborgen zijn hier niet. Nee, dat, dat, dat, dat hoor je veel. Hè. Er zijn geen waarborgen. Ik bedoel, je sluit de banken uit. Je doet het onder elkaar, de betalingen. Bijvoorbeeld dat voorbeeld van het depositogarantiestelsel. Dat is natuurlijk wel zo. Ik heb lekker mijn spaargeld als ik het had op de bank. En als de bank omvalt, krijg ik uh, gewoon mijn geld terug tot 100.000 euro. Dat is niet met dit, met nee, bitcoins. Dat klopt. In die zin heeft hij ook gewoon wel gezegd wat, wat, wat waar is. Ik vond het niet nieuw... Uh... Hij, hij heeft, uh, denk ik, heel terecht gewaarschuwd op het feit dat het een nieuw geldsysteem is. Dat je zelf uh, moet letten op risico's. Dat het niet beschermd wordt door de overheid of gecontroleerd. Dat is allemaal waar. Uh, maar andere mensen zeggen dat is juist de kracht van Bitcoin: hè? Dat, dat de overheid zich niet kan bemoeien met bijvoorbeeld de geldhoeveelheid. Uh, uh, maar het is inderdaad zo dat als de koers enorm daalt... dan kan het zijn dat je daarmee geld verliest. En het is ook wel terecht dat, dat men daarvoor waarschuwt... dat je daar alerter bent. Want het kan zomaar zijn, morgen in één keer... dan zit jij met je bitcoins Rutger en het is geen barst meer waard. Ja, nou, de kans dat dat gebeurt... het maakt mij persoonlijk niet uit... of het nou 5, 5 euro waard is of 5000. Ik kijk als ondernemer naar de technologie... en naar de toegevoegde waarde die je daarmee kan brengen. Ik zie dat bitcoin voor geld kan betekenen... wat e-mail voor de post heeft gedaan. Ik zie ook... Andere toezichthouders, bijvoorbeeld de Duitse centrale bank... die wel zeggen van, het is wettig betaalmiddel in Duitsland. Je valt gewoon onder toezicht als je financiële instelling uh, bouwt op bitcoin. En, en ja, zo kan het ook. Ik denk alleen dat ja, Nederland nog eventjes uh, wat tijd nodig heeft wat dat betreft. Ja, je, je, ik zie jou een beetje moeilijk kijken, Mick. Nou... Ik snap dan ook wel een beetje de terughoudendheid van de bank aan de ene kant. Wat je zegt van ze zijn natuurlijk bang voor concurrentie. Aan de andere kant beschermen ze hun cliënten ook tegen dat soort dingen. Dat die waarborgen er niet zijn en, en gevaren voor. Bedoel, dat zit er natuurlijk ook in. Ja, maar de, de, die waarborg is natuurlijk interessant. Want eigenlijk zeg je daarmee van uh, ja, de vraag is: vertrouw je dan de bank of de overheid? Ja. Ja, um noudwelling gisteren nog die, die ze heeft het nog even wat scherper neergezet die vergeleken het met de tulpenmanie in de 17e eeuw en die zei ja weet je die tulp was tenminste nog iets waard maar zo'n bitcoin kan gewoon het is een hype zei dit is een hype het slaat nergens op nou, ik vind het uh, knap dat hij het kan voorspellen. Uh, het is, uh, in de tegenstelling tot de financiële crisis die hij uh, niet voorspeld heeft. Maar ja, misschien uh, is het wel interessant. Uh, ik zou, nee, ik zou, uh, ik zou uh, iemand als uh, Duits heel graag uitnodigen... op uh, bijvoorbeeld zo'n bitcoin café om in gesprek te gaan. Niet over uh, per se alle economische aspecten... maar ook wat de technologie kan uh, brengen. Uh. En ik denk dat dat eigenlijk een typisch voorbeeld is... van ja, hoe, hoe, hoe uh, een oude wereld naar iets nieuws kan maar kijken. Is dat, ook een beetje niet, is dat niet gewoon een beetje het geval... Jullie zijn altijd jong jongen. Wij zitten hier aan tafel en, en misschien hebben Rolof en ik en ik er niet zo verstand van, maar vind het wel interessant. En is nou of is dat heel zwart-wit gesteld? Het is de oude generatie. Oh, die, die gaat hier niet meer aan, aan beginnen. Het is een, het is centraal bankier. Hij is, is gewend dat de centrale bank de controle heeft over uh, de geldhoeveelheid. En dit is een compleet ander systeem. Uh, die zegt dat het systeem heeft controle over de geldhoeveelheid uh, uh, in, de, in de wereld, of althans, in, de, in, in die community. En, uh, en de mensen hebben veel meer macht. Er zijn gewoon geen, het is bankloos bankieren. Als centraal bankier. bankieren. Ja. Centraal bankier wordt daar in principe waarschijnlijk niet zo blij van. Maar ik vind wel, er zijn ook heel veel economen. Die zijn zelf geen bankier. Die zeggen ook het is in hype. Uh, ik zag iemand die zei op Twitter. Ik, ik heb computer science gestudeerd. Daar zit ik al twintig jaar in. Het heeft mij acht maanden gekost. Om dat systeem goed te begrijpen. En dan vind ik het eigenlijk best wel bijzonder. Dat, uh, dat economen die niet die acht maanden en die computer science achtergrond hebben gehad. Nu al oordelen dit is een hype. En, en zo uh, stellig zeggen uh, dit is eindig. En je gaat hier alleen maar heel veel geld mee uh, verliezen. Ik zeg niet dat gaat helemaal niet gebeuren. Ik zeg... De economie is complex. Bitcoin is hartstikke complex en nieuw. Uh, je kan niet per definitie zeggen dit gaat sowieso eindigen en heel naar. Nee, nog. het is gewoon nog heel nieuw. Ja. Even, even nog wat praktische bezwaren. want um, de, de, de, je hebt, Wanneer was het van de week geloof ik werd er gesproken over de eerste grote bitcoin roof. Het, het is natuurlijk ook gewoon dat zijn de bezwaren die, die, die je nu hoort. Maar het het kan heel snel niet veilig zijn. Ik bedoel, we hadden het net over het voorbeeld van... Uh, je hebt je, je wallet, je portemonnee met bitcoins op je, op je laptop. Stel dat je dat hebt en je laptop crasht, ben je ze kwijt. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die ze online ergens uh, laten beheren. Maar dan zijn er dus mensen die er met je bitcoins vandoor gaan. Dat gebeurt dus al. Uh, ja, dit, uh, dit is het teken van, het staat in de kinderschoenen. En daar moeten mensen zich denk ik heel bewust van zijn. Als ze hiermee gaan beginnen of experimenteren. Uh, doe het met geld wat je uh, kan missen, zullen we maar zeggen. Uh, en uh, maak backups van je portemonnee. Uh, dat kan heel makkelijk. We konden nog nooit eerder een backup van ons geld maken. Uh, maar dat kan wel met bitcoin. Dus, uh... Maar je bedoelt, als in de harde schijf fysiek in de kast, daar zet ik nog een... Nou, ik, ik heb bijvoorbeeld uh, mijn uh, portemonnee, die heb ik uitgeprint... He, je kan dus een printbare backup maken. En die ligt ergens in een kluis. Maar die kan ik ook aan een notaris geven. Als er wat meer bitcoins op staan. Dus, uh, en je kan ook een, een kopie bewaren op een USB-stick of wat dan ook. Ja. Dus eigenlijk kan je een kopie maken van je geld. Zonder dat je het twee lief, keer kan uitgeven. Liever niet online? Liever niet ergens dat iemand anders nou, het beheert? Ik, ik vind dat uh, nu nog wel best wel uh, risicovol. Er is één dienst, blockchain.info. Dat is een beetje de gmail van, van, uh, onder de portemonnees. En uh, daar is zoveel uh, geld in gegaan. Qua investeringen. Uh, ja, die doen het wel erg goed. Maar ik zet daar niet al mijn bitcoin op. Nee. Ik heb daar gewoon wat bitcoins op staan, omdat ik daarmee wil experimenteren en wil weten hoe dat werkt daar. Ja. Maar uh, ik zet daar niet, ik zet niet al mijn bitcoins in één portemonnee nog. Nee, nee. En, en ik, ik voorzie wel dat er veel ondernemingen zijn uh, die nu opkomen. Ook banken die zullen gaan investeren in gigantisch veilige uh, uh, bitcoin-portemonnees. Ja. Ben jij om, Mick? Nee, ja, nee, ik hè? vroeg me net af nee, nee. hoeveel mensen zo al aangifte hebben gedaan bij een behaling van, uh, van uh, uh, Bitcoin Road. Ik We zie al zo'n verbaasde balie met hele politie hier. Rutger, je vertellen thuis de plaats? Loveless fascination Under the Milky Way tonight Lower the curtain down on Memphis Lower the curtain down on right. I got no time Private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for, my. De Radio 1, PNN Today. Nog even kijken hoe het erbij staat daar met de storm, namelijk de Oosterschelde-kering. Dat is een belangrijk punt vandaag. Verslaggever van Omroep Zeeland Mark Rijk, die staat vlakbij de kering. Want Mark, over een half uurtje, dan gaat hij dicht hè. Hij gaat om 11 ja, uur, komt het beslissing, komt dan uh, bij elkaar. En dan ja, wordt eigenlijk uh, gezegd: van, Oké, okay, we gaan hem nu dicht doen. Dan gaan ze op die beruchte knopmassa drukken. En dan moet binnen een uur moet de kering dicht zijn. Dus ja, rond 12 uur dan is de Oosterschelde-kering helemaal gesloten. Rond 12 uur is hij helemaal gesloten. En ja, zeg jij, en nee, je bent niet de enige, Rijkswaterstaat ook, dat is echt nodig vandaag. Nou, ja, dat is echt nodig. Ik sta nu even een beetje uit de wind. Oh, je staat nu even uit de wind. Oh, nee. Het waait hier nog best flink, inderdaad. Ja, dus het. het is nodig. Ja. En nou is er misschien sprake van dat hij morgen weer dicht moet. Dat is de dijkgraaf niet, zoals zeer uit het weg dat dat niet het geval is. De waterstand is daarvoor morgen te laag. Dus morgen gaat Oosterschelde hier zeker niet dicht. En dit is een belangrijk moment, hè, want het gebeurt maar één keer in de tien jaar zo ongeveer. De laatste is dat, uh, was in, uh, in 2007, dus ja, dat is ook alweer uh, zes jaar geleden. Zo vaak is het niet, uh, niet gebeurd. En uh, ja, het is, een, het, is een, het is een bijzonder moment. Je was net door de Ik versta je niet helemaal, maar ik geloof je onmiddellijk. Mark Rijk van Omroep Zeeland, is erbij. En tegen twaalf, dus dan is hij dicht voor de Oosterscheldekering. Mark, dankjewel. Yo. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Iedere dag geven wij onze bekende vrienden van de show het laatste woord... te beginnen met schrijver Philip Huff. Willemijn, vanavond is het Sinterklaas. Nederland op de grond in de woonkamer. Open haard of de DVD met een haardvuur aan. De vrijgevigheid van de goedheilig man. Grijs haar, een baard... Daar is soms wel wat wijsheid te vinden onder die grijze haren. Arthur Schopenhauer, een dooie Duitse filosoof, zei... Alle waarheid gaat door drie stadia. Eerst wordt hij belachelijk gemaakt. Daarna wordt hij gewelddadig gedwarsboomd En tot slot wordt hij als vanzelfsprekend ervaren. Ik wens jou, Sinterklaas, en al zijn pieten een goede Sinterklaasavond. Tot volgend jaar. Dankjewel, Philip Huff En tot slot mijn eigen lieve moedertje. Ha, lieve kind. Aangetrokken door een aanzwellend gedruis liepen we richting dijk. Op de dijk zaten vele honderden rotgansen oorverdovend te gakken. Plotseling verhieven ze zich en vlogen informatie over ons heen richting land. Flats, flats, flats, flats. We waren blij dat we een grote paraplu bij ons hadden. Wat dacht je, in plaats van een tosti die van een toosje wilde ganzen rietten? Mmm... Wilde rietten? Ja, dat eten wij thuis, Holof. Nee, nee, wij niet. Goed, dit was het weer BNN Today voor vandaag. Ik dank Frederike Hegger en Rutger van Zuidam. Uh, wanneer gaan jullie je bitcoins verkopen? Ik of niet. Never? Nee? Nee? Nee. Nee. Nee, ja, nee. Wat zou je nu voor winst opstrijken als je ze nu zou verkopen? Nou, ze zijn wel een paar keer over de kop gegaan. Dus, uh, maar ik verkoop ze niet. Ik zie ze ook niet als beleggingsobject. Nee, het is, dus, uh, het is gewoon leuk, hè? Ja. Dank jullie. Dank ook, Mick. Tot volgende week. Zometeen langs de lijn. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie. Ajax-Nacht. Er AZ -20. En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. RKC kan buurt. Dus schiet hij te dus zacht in, gaat de bal op de paal. En op part voor 9, PSV Vitesse. Aan boord, er gaat hij mee. Ja, toch. En ook het BK Handbal, Nederland-Dominicaanse Republiek. NOS Langs de Lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.